de gevreesde extreem drukke ochtendspits is tot nu toe uitgebleven. Het is wel drukker dan normaal, er staat zo'n 200 kilometer file. De ANWB waarschuwde gisteren dat er om half negen 400 kilometer file zou kunnen staan. Onder meer door winterse neerslag. Maar het lijkt er niet op dat dat gehaald wordt. In het noorden valt sneeuw, maar in het westen regent het. Waardoor het daar volgens de ANWB een gewone regenspits is. Nederland wil van Duitsland informatie krijgen over zwartpaarders in Zwitserland. De Duitse regering heeft een gestolen cd met informatie over zwartspaders aangeboden gekregen en overweegt die te kopen. Dat kan de Duitse fiscus tientallen miljoenen euro's opleveren. Staatssecretaris de Jager wil de gegevens die voor Nederland interessant zijn om ook Nederlandse zwartspaders te kunnen aanpakken. Van de 197 grote Brabantse melkgeitenbedrijven staan er 90 te dicht bij de bebouwde kom. De provincie bekijkt of ze verplaatst moeten worden. Het staat in een inventarisatie die is gemaakt naar aanleiding van de Q-koorts. Experts stellen dat een geitenbedrijf minstens 500 meter van de bebouwing moet staan. Ruim 154.000 leerlingen uit groep 8 van de basisschool beginnen vandaag aan de CITO-toets. De toets is een belangrijk hulpmiddel bij de keuze van het vervolgonderwijs. Ruim 50 scholen doen bij wijze van proef de CITO-toets pas over zes weken. Die proef moet uitwijzen of hierdoor dus overstap naar de middelbare school soepeler wordt. Zodat er meer tijd is om leerlingen rekenen en taal te leren. Tien dagen voor de start van de Olympische Spelen hebben de Canadese luchtvaartautoriteiten het luchtruim boven Vancouver en het skioord Whistler grotendeels gesloten. Alleen geplande vluchten en vliegtuigen van de veiligheidsdienst mogen er nog vliegen. De maatregel is onderdeel van een groot pakket aan veiligheidsmaatregelen om de Spelen voor de atleten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het weer van het noordwesten uit regen of sneeuw. Er is kans op ijzel, vrij veel wind en het wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. Time to kill.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 naar AB Radio en GFM Zandvoort op deze zondagmiddag. Het is zes minuten over twee. Je luistert naar het programma Zondag in Kennemerland... wat altijd in het teken staat van nieuws, sport en actualiteiten. Alleen wat betreft de sport is het eventjes wat mager deze middag... want de wedstrijd SVI uit Amuiden tegen Bloemendaal... Bloemendaal zou vanmiddag thuis spelen... maar door de vorst gaat die wedstrijd helaas niet door. En ook meer amateurvoetbal is natuurlijk afgelast. En dat allemaal vanwege de velden die natuurlijk flink bevroren zijn... En als daarop gespeeld wordt, dan gaan de velden stuk. Dus daarom zijn alle wedstrijden rondom het amateurvoetbal gewoon afgelast. Goed, we gaan het deze middag wel hebben over um, bijen. Want duizenden bijen zijn verbrand bij een brand op uh, kinderboerderij... het Molentje in Heemsteden. Verder nog de Haiti voor Haiti. En natuurlijk nog veel meer nieuws uit de regio Zuid-Kennemerland... zoals de Weer Wildspiegel. Nou, wat dat is, dat hoor je zometeen natuurlijk... tussen 2 en 5 in het programma Zondag in Kennemerland. Ook veel fijne muziek onderweg zometeen Mariah Carey. Eerst level 42. Love Games.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 And I began to wonder What's oh, really making me crazy And I began to wonder What's happening to me lately Cause every day it's the same thing Different faces with no name Places I've never been before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 De J.C.A. en I.B. to yeah, wonder. Op AB Radio en ZFM Zandvoort. Het is 13 minuten over twee. Ik zei het al deze middag. Ja, is een beetje weinig sport. Een beetje veel sneeuw zeg maar, op de velden. Waardoor de sport niet doorgaat. We hadden eigenlijk de wedstrijd van Bloemendaal op het programma. Maar die is afgelast vanwege de sneeuw. Dus Bloemendaal speelde dus tegen SVE uit IJmuiden. Die wedstrijd die wordt later dit seizoen ingehaald. Wanneer dat precies is. Dat kon onze verslaggever nog niet vertellen. Later op deze middag natuurlijk wel een verhaal over bijen. Want tienduizenden bijen zijn overleden bij een brand op kinderboerderij Molentje. En dat gebeurde vrijdagavond in Heemstede, triest geval. En wij gaan vanmiddag spreken met Pim Lemmers, die is Imker daar. En ja, die werd al eerder getroffen door de vandalisme... daar bij kinderboerderij Molentje En daar natuurlijk later deze middag meer over. Gelukkig is er ook goed nieuws voor de beesten in Zuid-Kennemerland... want er is een herterspiegel geplaatst, oftewel een wildspiegel. En wat dat precies is, dat hoor je naar de plaats van Alicia kies. Zacht op de Brouwerskolkweg in Overveen. Remmen voor een overstekend hert doe je daar dan ook niet zo snel. Daarom zijn er langs deze weg wild spiegels geplaatst om de herten af te schrikken. Want die herten zijn zorgelijk zijn wethouder Annemieke Schep van de gemeente Bloemendaal. Ja, dat is zeker iets waar ik me zorgen over maak. Ik maak me zorgen over de herten. Ik maak me ook zorgen over onze inwoners en ook over de agrariërs. Dus wij moeten gewoon maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er niet zoveel ongelukken gebeuren. Dat kun je niet helemaal voorkomen. Mensen rijden gewoon ook hard. Dus we kunnen ze waarschuwen. En een van de dingen die we nu hebben gedaan, dat is het plaatsen van wildspiegels. Dat betekent dat als de auto aankomt rijden met zijn lichten, dat, dat gaat reflecteren. Dus dan zie je allemaal lichtjes, een soort kerstboomachtige reactie. En dan schrikken de herten en die denken, ik kan nu niet oversteken, ik moet even wachten. We staan nu langs de Brouwers dat is bijna in het centrum van Overveen. Hier lopen toch geen herten? Nou, er lopen er ontzettend veel, dat kan ik u verzekeren. Ik heb het hier nog niet uh, precies bekeken, maar gisteren was ik in Vogelenzang... op een landgoed al daar. En daar heb ik gewoon in hele korte tijd zoveel herten gezien... dat je ziet er in groepjes van een stuk of zeven, acht staan ze dan bij elkaar. En ik heb zeven zeker zeven van die groepjes geteld op een vrij klein gebied. En dat, uh, ja, dat, dat maakt mij, daar maak ik me bezorgd over. Maar dan neem ik aan dat zo'n uh, wildspiegel niet de enige oplossing is. Nee, dat is het ook niet. Uh, de beste oplossing zou zijn als er beheerd wordt op de herten. Dat wil zeggen dat je kijkt hoeveel herten kunnen er in het gebied zijn en wat ik gisteren zag, in dat stukje, waren in ieder geval veel te veel herten op dat gebied. En dan zie je ook dat het gebied wordt aangetast. Dus de bomen worden ongekend afgevreten en uh, dan gaat het bos er ook aan. Dus dat is ook niet de bedoeling. Goed, we weten dat er een groot probleem is met die herten, maar wat is nou direct een oplossing? Een directe oplossing uh, is dat uh, er gaat beheerd worden op de herten. En hoe gaan ze dat doen dan? Dat is een heel proces. Dan moeten de herten worden geteld. Want je moet dat altijd heel zorgvuldig doen. Het gaat er ook om dat die populatie herten goed in stand blijft. Op een juiste manier. En als je dan geteld hebt, dan wordt er bepaald hoeveel van die herten er uh, afgeschoten moeten worden, om het maar eens zo te zeggen. En dat gebeurt al in dit gebied aan de andere kant. Maar bij de Amsterdamse waterleiding duinen nog steeds niet. Maar daar is natuurlijk ook de provincie bij betrokken, de gemeente Amsterdam. Eigenlijk is het probleem veel groter dan alleen de gemeente Bloemendaal. Ja, ik zeg ook steeds dat probleem moeten we met elkaar aanpakken. Dus het is eigenlijk een samenwerking tussen de provincie, de beheerders van deze gebieden, waaronder de Amsterdamse Waterleiding Duinen, die beheren een stuk van het gebied, maar ook de PWN en Staatsbosbeheer en het Noord-Hollands landschap en ook de gemeente... Samen moeten we kijken wat we hier aan kunnen doen. En ik probeer dan vandaag door deze wildspiegels te plaatsen... om een steentje bij te dragen aan, het, om, aan de oplossing van het probleem. Als ik dat zo hoor, is het best ingewikkeld. Het gaat over veel schrijven, Dus een directe oplossing voor morgen of voor volgende week die is er gewoon nog niet. Nee. Het moet altijd heel zorgvuldig de dingen doen die je doet. Het gaat om uh, dieren, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het gaat over mensen, het gaat over verkeersregels. En dat kun je niet allemaal 1, 2, 3 oplossen, maar we werken er allemaal heel hard aan. En de samenwerking tussen alle partijen is prima. Dus ik denk dat we wel met z'n allen tot een goede oplossing kunnen komen. In ieder geval, de eerste oplossing die is uh, mooi. Het is een klein paaltje met een soort van ja, molentje eraan. De wildspiegel, hoe verstaan er nou in, uh, in de gemeente Bloemendaal? Dat zou ik je niet zo even zeggen. 25 hoor ik hier uh, mijn collega zeggen. En uh, op dit stuk, hè. En andere trajecten. Daar is de weg niet van ons, die is van de provincie. Maar uh, dan wil ik de provincie ook laten zien wat wij hier hebben gedaan. En vragen voor hun ook een optie is om het op die trajecten in vogelenzang en Aardenhout ook te gaan doen. Maar er wordt ook wel gezegd, dit is een oplossing die niet werkt. Ja, daarom is het ook een proef. Hè? Ik wil dus eerst eens kijken of het gaat werken. En er zijn hier een heleboel mensen in de gemeente die echt met ons mee opletten. Hè? Die wij bijvoorbeeld ook hebben laten zien. En dat kan zo mooi in de sneeuw. Waar steken de herten nou met elkaar allemaal over? We weten nu de, pro de trajecten waar dat gebeurt. Dus we kunnen ook juist op die specifieke punten... Onze aandacht extra richten. En samen met de mensen zoeken naar de goede oplossing. Je blijft op de hoogte. AB Radio. Roemendaal op, op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland.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 Got misty eyes as they said farewell Fare well. We all know where several are If my dreams get real bizarre Cause I say if you and I keep them in a jar. I like to make myself naar AB Radio en Gievenzand voor op de zondagmiddag even de headlines met je doornemen van abradio.nl. Problemen door het winterweer in de regio vallen mee en fileverrij en binnen 20 minuten van Haarlem naar Schiphol. Dat betekent dat er een nieuwe busverbinding bij is gekomen. Enkele provincien de regen worden inmiddels niet meer gestrooid door het zouttekort En een kleine groep verpest het jongerencentrum Prisma in Haarlem... waar woensdagmiddag ja, eigenlijk alles kort en klein werd geslagen. Nou Wil je meer weten over deze headlines, bezoek dan onze internetsite. Dat is www.abradio.nl. Daar vind je al het nieuws uit de regio... met een compleet overzicht van wat er gebeurt en wat er is gebeurd. En natuurlijk ook met foto's en video's. Nou goed, dat allemaal dus op abradio.nl. Meer Zandvoorts nieuws vind je overigens op www.zfmzandvoort.nl en AB Radio en ZFM doen het iedere zondagmiddag samen gezellig met elkaar, namelijk zondag in Kennemeland tot uh, vijf uur middags Een programma met nieuws, sport en actualiteiten. Inmiddels uh, deze middag ja, weinig sport, want ja, door, de, uh, ja, door de kou zijn er een aantal wedstrijden afgelast, onder de wedstrijd van Bloemendaal. Maar goed, we hebben ook nog fijne muziek bedachtje van Toontje Laag en stiekem gedanst. Dag denk en keek en dag van heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. Drie uur nachts, zeven januari. Het bonkere bloesje en de spijkerbroek. De armen blauw, korte zwarte haren. En ik stond daar ergens op een Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken.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 Snapchat Radio CfM Zandvoort op de zondagmiddag. En als we naar buiten kijken is het uh, prima wandelweer. Een lekker zonnetje en toch nog wat sneeuw in de regio. En het winterse weer heeft gisteravond en vannacht weinig problemen opgeleverd voor het verkeer. Hier en daar waren wel een paar aanrijdingen in de regio, maar de schade viel gelukkig mee. Want volgens de ANWB paste automobilisten zich goed aan. En het treinverkeer vond ook weinig hinder van de sneeuw. De treinen reden volgens de dienstregeling. En gisteren aan het einde van de middag begon het na vrijdag op zaterdagnacht opnieuw te sneeuwen in Noord-Holland. En veel wegen werden daardoor spiegelglad en grote incidenten hebben zich gelukkig niet voorgedaan. The home in me. My suitcase and guitar, on my whole family. I've tried to need someone like they needed me, well, I. I'm you Zo. So aan de Radio en van in het programma zondag in Kennemerland. Het is uh, bijna 10 minuten voor 3 op uh, deze zondagmiddag van de 31 van januari. Het gaat al snel dit jaar. Namelijk, uh, ja, we zijn al bijna één maand verder, bijna februari. Maar goed, voordat het zo is, nog eventjes een fijne zondag met veel zon en natuurlijk ook uh, nog wat sneeuw in de regio. Zometeen gaan we praten over uh, kinderboerderijen. Het molentje die, die, uh, ja, die zijn getroffen door een brandvrijdagavond. Daarbij kwamen duizenden bij om het leven natuurlijk ook. Ja, grote schade voor de kinderboerderij zelf. Daar natuurlijk zometeen veel meer over. Ook gaan we het nog hebben over de Haiti voor Haiti. Dat is een actie die uh, ook werd gehouden afgelopen week hier in Zuid-Kennemerland. Dat is dus allemaal zometeen op AB Radio, en ZFM Zandvoort na het nieuws van drie uur. Zometeen in ieder geval nog muziek van uh, Total Touch. En ook nog, uh, ja, nu, Den Herman. Je luistert naar KB Radio. En dit is deze week de Hot Rotation. Hot Rotation. in broken hearts, I know, I know Thinking all you need is there Building faith on love and words Empty promises, we're where? Jouw past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. VFM's antwoord. Luister naar jouw keuze.